Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Marion Koekoek -Koek met het NOS Journaal. Bewoners aan de hoge snelheidslijn in Zuid-Holland dreigen naar de rechten te stappen als minister Eurlings het lawaai van de treinen niet aanpakt. Eurlings heeft al maatregelen aangekondigd, maar daar hebben de bewoners weinig vertrouwen in. Dat bleek gisteravond in Blijswijk op een informatiebijeenkomst waar ProRail, NS High Speed en het ministerie van Verkeer vragen beantwoorden over de HSL. Er waren bijna 700 mensen aanwezig. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de huidige tijdelijke treinstellen veel geluidsoverlast veroorzaken. Eurlings erkent dat en heeft beloofd om onder meer de remmen aan te passen. Maar volgens de bewoners worden de geluidsnormen nog steeds overschreden als de nieuwe treinstellen gaan rijden. Ze geven Eurlings twee weken de tijd om met maatregelen te komen. Een Zambiaanse journaliste die foto's had verstuurd van een bevalling is vrijgesproken van het verspreiden van pornografie. De journalist had foto's toegestuurd gekregen van een vrouw die in een park moest bevallen... omdat er gestaakt werd in het ziekenhuis. De baby overleed. De journalisten vonden de foto's niet geschikt voor publicatie... maar stuurden ze wel naar de regering om duidelijk te maken hoe de situatie in het land is. Daarop werd ze aangeklaagd wegens het verspreiden van porno. De zaak leidde tot bezorgdheid over de persvrijheid in Zambia. De rechter heeft nu geoordeeld dat de foto's op geen enkele manier op zee zijn. De Libische leider Gaddafi heeft in Rome geprobeerd om zo'n 200 jonge vrouwen te bekeren tot de islam. De vrouwen waren ingehuurd door een modellenbureau en dachten dat ze een feestje van de Libische leider moesten opleuken. Maar Gaddafi hield een lezing over de islam en vrouwenrechten en gaf hun allemaal een Koran mee. Gaddafi is in Rome voor de voedseltop van de Verenigde Naties. Daar riep hij rijke landen op om te stoppen met het opkopen van grond in Afrika om daar voedsel voor eigen land te produceren. Hij kreeg steun van de Franse minister van Landbouw.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 The things I see 9 ZFM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 Lipstick, stick, stick,